De Republikein George Bush Senior was president van 1989 tot 1993. Onder zijn leiding begon een internationale coalitie... de eerste golfoorlog tegen Irak. Bush Senior overleed vannacht thuis in Houston. Hij was 94.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 Brand. Op industrieterrein distrieterrein waren explosies... en even later sloegen vlammen uit het dak van ProDrive, een elektronica-bedrijf. De brandweer waarschuwde mensen in de omgeving met een NL-alert... om ramen en deuren dicht te houden. Bij de brand in zon zijn voor zover bekend geen gewonden. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe bij zo'n 6 graden. Vanmiddag trekt de regen over het land... en loopt de temperatuur geleidelijk op tot ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Met het uur van de grotere pijn ook. Alles is iedere keer weer hetzelfde. Bij Toebak Leeft, bij CFM. is Knight. Uh, het is Sus de Groots. Dat is Knight, uh, ja. Singer-songwriter uit Haarlem, hier om de hoek. Kijk. We dus zou gewoon luisteraar kunnen zijn van dit radioprogramma. Nou, we hebben je plaatje weer gedraaid. Ik kan weer het Buma binnenhalen, in ieder geval. Ze heeft al lang alweer nieuwe muziek uit. Dit vond ik een van de betere platen van uh, alweer een aantal jaartjes geleden. Ik heb er ooit gezien bij... Uh, in Alkmaat was het een uh, uh, Tribute to David Bowie. Ik ze daar uh, a cappella David Bowie staan doen. Uh, oh, Gadverdamme. En toen werd ik aangesproken door andere mensen om omheen. Me Hij zei: Ja, hey, ah, je kop is even, man. We zijn aan het luisteren. Sorry, ik zat even in een monoloog met iemand. Want ik vond dit niet echt boeiend. Nee, nou, wij wel. Maar goed, daar kan je je over hebben. Goed, nou, het is, uh, <laughs> is even naar negen. Het is weer tijd. Kijk je in het verleden. Wat, wat gebeurde er door de jaren heen? Ah, oh, we hebben weer, uh, weer suf gelezen in de geschiedenis. Een blown out in 1965. Een gasbron. Sleen 2. Ja, wat een technische allemaal informatie. Nou, dat was bij, uh, bij het haantje. Dat, uh, nou, even gewoon zeg, bij Koevoorde. En dat is de enige in de geschiedenis hier in Nederland dat gebeurt. Er is namelijk een borrelde moddermassa. Ze waren daar een gas aan het boren. Uiteindelijk brak de, de aarde open. En het ging allemaal borrel, echt de woordwoorden verdwenen. En er kwam een gigantische kater. Overal kwam modder, echt over uh, tientallen meters, honderden meters. was daar een grote modderpoel. En uiteindelijk zijn ze daarmee gestopt, dichtgegooid. Maar goed, dat dus is de ene keer dat het gebeurde in 1965. Onblown out. Oh. Geen gasexplosie, maar gewoon een grote modderpoel poel. Alles werd een bende daar. Nee, idee Goed. dat je dat daar ook meemaakt. Ja, dat lijkt wel ja. heel eng. Uh, in 1953... Er komt de eerste Playboy uit. Hey. En uh, er waren toch uh, iets van 70.000 exemplaren verkocht toen. Maar ja, toen had je natuurlijk nog niet al die, uh, die uh, internettoestanden uh, en alles. Hè? Nee, ja, het is natuurlijk minder geworden door de jaren heen. Omdat je op internet natuurlijk gratis uh, porno kan bekijken. Vroeger moest je dat uh, boekje echt wel, uh, wel gaan kopen. Ja, het dus... was ook best duur. Hij, hij is er uh, wel rek van geworden. De, ja, dat staat hier in 1972. Er werden nog 7 miljoen exemplaren verkocht... En in twee, eh, 2005 waren het nog met 3 miljoen. En uiteindelijk is het teruggelopen in 2000. En, uh, oh, dat kan niet alle getallen. Maar uiteindelijk, het maf is wel in 2015... hadden ze aangegeven, ja, het moet ook een meer... een het dit blad hoor. altijd... Bloot is misschien een beetje goedkoop. Het was nooit echt porno, maar het was gewoon bloot. Mooi schoon, in beeld gebracht. En in 2015 hadden ze, verstoppen stoppen ermee. Maar in 2017 dachten ze, nee, we gaan toch weer bloot. We gaan toch weer bloot laten zien, want dit, dit kan zo niet anders. natuurlijk. Dat is ons handelsmerk. Maar als je kijkt, inderdaad, wie er allemaal in Nederland ook staan... er staan ja. echt wel heel veel bekenden. Ook Lieke van Leksman en Do. Ja. Nicolette Kluiver... Was niet, wie was het ook, wie, die, wie zoveel geld had opgeleverd? Uh, ja, nou, Dat staat niet bij hoeveel ze kregen, dat doen ze niet hoor. er ja, was eentje die... Uh, de grote uh, meer, grote waard was meer naar Goossens, niet echt een heel goed lopend blad. Of heel goed op, uh, aflevering. Nou, zij was wel inderdaad de girl next door hè. Die, uh, ja. En de mannen willen toch graag dat de vrouwen... Dat, dat je denkt, meer naar, naar Goossens... Uitzien. Van de Avro? Staat die erin? Nou, ja. dan wil ik hem eens zeker hebben. Oh. Goed, uiteindelijk Hugt Hefner is er ook uh, in 2017 overleden. Uh, het was hij 91 en zijn dochter Christi Hefner heeft het overgenomen: het imperium. Het oh, imperium. Goed, wat er nog meer gebeurde in 1988... een de holocaust... gooit zoutzuur in advocaat. En dat is de advocaat van uh, John dem young uh, Hij was de oorlogsmisdadiger. Hij was bewaker bij, uh, bij Sovibor, geloof ik. Of Trebenka, Pre dat weet ik helemaal. En uiteindelijk uh, hadden ze weinig uh, wijsmateriaal. Alleen maar uh, getuigenissen. En uiteindelijk een kaart van deze man. En uiteindelijk konden ze bewijzen dat hij daar was. En is hij uiteindelijk uh, veroordeeld. Maar hij is al in 2012 uiteindelijk uh, overleven. Oh, deze, deze John, Jam young Yuk. En dat is natuurlijk altijd een beetje discussie, hè. Ga je nou mensen echt nog veroordeeld... die daar alleen maar uh, uh, ja, bewaker waren? Of uh, hebben ze meer betekend? Het is dan zoveel jaar nog steeds moeilijk uh, te bewijzen. Dus ja, want steeds meer mensen uh, uh, overlijden natuurlijk. Goed, ja, wat gebeurt er dan meer? Dat vind ik dus ook, hè, van hoe kort yeah. het geleden is. 63 jaar geleden, in 1955, is dat de dag... dat die Rosa Parks, dat die dus uh, weigerde op te staan... Uh, in de bus, want er waren, het was dus zo dus dat de voorkant van de bus... daar waren allemaal blanken en het begon vol te lopen... dus toen uh, rukten die witte mensen op naar achteren... en zij zat in het zwart gedeelte en toen moesten ze opstaan... want dat stond in de wet. Rukten witte, witte mensen op, dat doen ze gedaan. nooit anders. Nee. nee, maar de politie werd erbij geroepen... en Parks kreeg een boete van 10 dollar en 4 euro griffiekosten. Ze weigerde te betalen, werd gearresteerd... en uh, in 56, in februari, berecht voor een verstoring van de openbare orde... En Martin Luther King heeft dit toen aangegrepen. En toen begon de geweldloze Montgomery Bus Boycott. Waardoor het busbedrijf bijna failliet ging. Yeah. En uiteindelijk de, schending, of de scheiding van blanken en zwarten in zijn bussen moest afschaffen. Dit leidde weer tot meer protesten. En uh, intussen was de rechtszaak al bij het Hoge Gerechtshof uh, beland. Die stelde haar in het gelijk. En die heeft toen de schijnen tussen blanke en zwarte ongrondwettig verklaard. Okay, dus yes. door haar actie is ze wel ontslagen met het doodbedrijf. En daardoor ging ze verhuizen uiteindelijk naar Detroit. Daar heeft ze gewoond tot haar dood. En uh, ze werd uit de appelaat geleverd, werd ze demententoestanden. toestanden. Maar zij, heeft dus echt, zij is echt zo'n aanzet geweest. En zij staat dus uh, permanent in de herdenking, in de spotlights... in het National Museum of African American History and Culture... Uh, op de National Mall. En ze heeft ook. Heel, de hele tijd heeft ze gezeten. Of uh, is haar lichaam. Uh, in het Capitol geweest. Wat zeg ik dat goed? Ja, opgebaard in het Capitool. Een eer die normaal gesproken. alleen aan presidenten en wow. enkele oorlogshelden Nou, dat wil wel wat zeggen. Dus uh, ja, het is echt... Uh... Ja, Martin Luther King is uiteindelijk ook met haar in gesprek gegaan. En die heeft daar ook wel... Ja, hij is ook bij die, hoe noem je dat, demonstraties geweest. En zij heeft er ook uh, bij hem weer gelopen. Nou, is, uh, ja, ja. een belangrijke persoon geweest in die hele gedoe. Alleen het maf is, ze, ze hadden nou helemaal geen afspraken gemaakt. Het feit van, uh, zwart moesten achter in de bus, blanke voor in de bus, witte, hè? Hey? Uh, uh, Whiteys. En uh, zeg maar, mochten zij dan echt ook de donkere mensen aanspreken? Ze van, ja, maar hallo, we hebben Ruimte, daar hadden ze waarschijnlijk geen afspraak Waars, over gemaakt. Nee, waarschijnlijk, nou, dat, nee dat stond er wel in de wet hoor: dat het niet mocht gewoon. Dat, dat mocht. Ze mochten, ja. zeg maar, donkere mensen van hun plaats afpraten. Ja, ja een raarigheid allemaal. Maar goed, verder een rarigheid allemaal. De wet in Alabama schreef dus voor dat als het blank gedeelte vol raakte dat dan de zwarte hun, hun, hun zitplats af moeten slaan aan de blanke passagiers. Want die waren meer waard, natuurlijk. Die waren meer, ja, dat is het dan toch weer. Goed, in 1783, nee, in 1783, het eerst bemande uh, blondvaart... door uh, Jacques Charles en Marie Lou, uh, Noël Robert. En deze uh, Jacques Charles, die experimeerde al op vrij jonge leeftijd met elektriciteit... Benjamin Franklin heeft zelfs er ook bij geholpen. Uiteindelijk kwam hij dacht dat waterstof lichter was dan lucht. En daar ging hij mee experimenteren. Uiteindelijk heeft hij een, ballon, een ballonnetje opgelaten. <laughs> dat is de VVD wel goed in verder. Nee, die heeft er niks mee te maken. Maar goed, uiteindelijk hebben ze een luchtballon uh, gemaakt. En die, heeft, uh, die is de lucht ingegaan op 27 augustus van hetzelfde jaar 18, uh, 1783. Die is op uh, 914 meter hoogte gekomen. Uiteindelijk is hij 21 kilometer verderop naar beneden gekomen bij een dorp. En uh, daar schrokken zich de touwteringen. Wat is dat, een ufo? We hadden nooit zoiets gezien wat aan de lucht kwam. Die hebben het ook helemaal gesloopt, helemaal stuk gemaakt. Maar dat doe je natuurlijk, als je ergens verschrikt, dan sloop je hem, dan maak je het stuk. En later hebben ze natuurlijk de, de vluchten gedaan. Dat, uh, nou goed, dat was deze Jacques Charles. Die daar is de luchtvaart mee begonnen, zeg maar. Goed, nog iets anders? Ja, het is uh, vandaag, uh, 30 jaar geleden dat de Eerste Wereld Aidsdag werd georganiseerd. Oh ja, vorige ik... week was het, het... Die Meekie was overleden. Ja, ook. Ja, ja die heeft natuurlijk heel veel voor de aids gedaan. Ja. En uh, ja, ik weet alleen niet of ze nou vandaag speciale dingen hebben. Ze zeggen dat dus het conservatisme groeit... de HIV-epidemie ook. Maar ik zie hier niet echt staan... dat er uh, dus vandaag iets is... alleen maar dat je kunt doneren op hun website. Dat vind ik dan eigenlijk wel een beetje jammer. Ja. Maar uh, ja, dat zou vandaag wel iets... Uh, ochtend is wel iets zijn. Het is nog op een zaterdag ook. Dus, uh, nou ja. ja, dat zou iets moeten zijn. Ja. Nou, tot zover de geschiedenis. Ja. Straks hebben wij de verjaardag voor de klaarstaan. Eerst bouwen we even gitaar muziek. Oh, wat is het een lekkerste day van, van Miles Kane. Cook the Craze cry on my guitar. Well, no, my guitar, Gentle weeps. Oh, nee, that was George Harrison from The Beatles. I said, yeah, I come Jimmy, you can see the cracks Taps me on the shoulder Had a heart attack I said, yeah I Come on, darling And when you push me, yeah, you push me, yeah You push me too far I sit and then I cry up on the strings on my guitar And everybody tells me that it's sha la la la, la. Cause some irons told me I was driving like a ballroom blitz at the gym And I'm so high in the sure. shrub Every time you leave me here comes to this Mix of the medicine and scientist at the gym And yeah. I'm so high in the sure. shrub And when you push me, yeah, you push me, yeah, you push me too far I said I'll never cry upon the strings on my guitar And everybody tells me that it shall is eigenlijk wat ik het allerheerste vind. Ik hert het allemaal niet. Het is één grote familie. Die lekkere Britpopmuziek maken. Een beetje een gitaar in de muziek. Kan ik altijd waarderen. En dit was uh, Cry My Guitar. Uh, ja, grappig. Dat uh, mijn Guitar Gentle Weep. Daar lijkt het al een beetje naar te verwijzen. Afgelopen week was het volgens mij in uh, Alkmaar... was er een soort avond uh, uh, met tribute to George Harrison... Ja. Nou, we hopen te doen weer over de Beatles. en zijn er een of andere box uit met allerlei eh, stukjes uit de studio... tussen de witte albumopname. Eh, Goed, nou, het is, uh, het is weer tijd voor de verjaardag natuurlijk. Gefeliciteerd! Uh, de... Ja, Basti, zegt wat we ze Gefeliciteerd. Wat? Nee, is dat de koning niet? Leven, oh, wat leuk, zegt de koning die gewoon tot je zingt. Nou, oh, wat uh, heerlijk. Woody Allen wordt vandaag 82. Hij is geboren als wow. Allen Stuart Koningsberg... Is hij hier geboren? Nee, hij is niet hier geboren. Geboren. Op zijn 15 begon hij alle abs absurde one-liners te bedenken. En begon hij al een beetje op het toneel te verschijnen. En op 17 nam hij een andere naam aan. Heette hij die Heywood Allen. En uiteindelijk werd dat gewoon Woody Allen. En hij is bekend van slapstick in zijn film. Sex, jazz. Vooral New York speelt een hoofdrol in zijn films. Absurde dingen gebeuren bij hem. Ook al, soms echt hele lange monologen of dialogen met iemand. Wat je denkt, waar gaat dit over? Hij was natuurlijk altijd getrouwd met Mio Ferro. En uiteindelijk hadden ze natuurlijk een dochter de Sun Ying Improof. Nou, ik spreek het graag verkeerd uit. Maar die hadden ze geadopteerd. En uiteindelijk kwam ze foto's tegen... van uh, haar man Woody Allen... met deze Su Ying. Wat? En toen dacht je van... wat de fuck doen ze die nou? Nou goed, bleek dus dat zij een liefdesrelatie hadden opgebouwd Achter haar rug om. Dus toen kreeg ze uiteindelijk juridische strijd. Echt scheiding. Hele rattenplan. Nou goed, Woody Allen... hij is in Europa eigenlijk populairder dan in de VS waar hij vandaan komt. Zijn eerste film was in 1966. What up? Trigger Lily en zijn laatste film kwam uit 2017, Wonder Wheel. Woody Allen. En uh, ja, het zit altijd. Uh, de grappige muziekjes zitten erin. Het is echt een beetje Woody Allen filmmuziek. En pas later kwam ik dan in een interview met hem tegen. En dan uh, wordt er gevraagd in de film. Wat, wordt er gevraagd, wat is nou het irritantste aan jou? Het is annoying thing about me is. Uh... Constant whining. Constant whining. Ik no. zeur altijd. En maar klagen. En maar klagen. Woody Allen, 82. Oh, oh, constant wie? whining. Oh, god, god, god. god. Constant ja, wie whining. Wie er vandaag jarig is. Ja? Uh, ze, ze is van 1945. Maar ze is al 73. Bette Midler. Oh ja, Bette Midler? Ja. Ja, die ken Ik ken. haar. Ik ben natuurlijk. wel een groot fan van haar. Want ze heeft ook van die leuke films. Ook met uh, uh, uh, Wives No. 2 of zo. Weet je wel? Dat soort uh, films. Dat, uh, ja, is the de de First de... Wives Club. Ja, precies. First leuk. White Club. Ja, en The dat... Rose, de film The Rose. Die vond ik erg goed van haar. Is dit ook niet een hele bekende plaats van haar? Yeah. Ja, yes. ze heeft echt heel veel albums ook verkocht. Ze heeft heel veel ik... in haar mars, deze dame. Ja, deze, uh, ze heeft van 30 miljoen oude albums verkocht. Ja, 30 miljoen albums heeft ze verkocht. Nou, uh, uiteindelijk uh, is er ook nog Billy Paul vandaag zo jarig zijn geweest. Hij is twee jaar geleden overleden, op 24 april. En uh, je kent hem natuurlijk ook echt. Dit is de bekendste plaat van, uh, van Billy Paul. Me and Mrs. Jones. Ja, oh, ja. overbekende Me and Mrs. Jones. Oh. Ja. Plaat die ik zelf persoonlijk destijds leuker vond... maar eigenlijk nu niet meer zou kunnen, is deze. Oh, nee, wacht, sorry, ik haal ze nu door elkaar. Uh, deze. Oh ja. Dat kan niet meer, hè? Stel je voor dat er iemand naar je toe komt en die zegt... Dat is frame, hè? Oh, ja. Jij ja, hebt een lekker bruin Mooie bruin, uh, bruin, lichaam. Frame, weet ja. je wat? Frame. Ik vond dat dat zou nu niet meer kunnen. Daar zouden we aanstoot aan nemen. Dus als je nou zegt tegen je: god wat ben je bruin. Je lijkt wel nou, uh, een afro-Europeaanse. Nee, maar als mensen zeggen, je, je hebt een lekker uh, gevormd lichaam, zeg jij. Oh. Dat ja, dat kan op... ook niet meer. Ik weet het niet. Dat zou, zou niet kunnen. Dat is allemaal. Een beetje wel, echt, ja. Ja. Hij uh, zou jarig zijn geweest, Lou Rolls. Hij is overleden in 2006. Hij was natuurlijk bevriend met Sam Cooke. Ze hebben in het begin allerlei uh, muziek samengemaakt. Uh, Lou Rolls, uh, hoe klonk het ook alweer? Dit. Oh, ik, ik, ik voel hier een landenkeuze aankomen. ja, ja. En De, Dan dit. wil ik graag het nummer I see you when I get there. Die vind ik zo lekker. ja. Precies. Nou goed, uh, uiteindelijk is hij ooit nog in 1958, was hij maar kort bezig, bij een ernstig auto-ongeluk betrokken geraakt. Toen dus is hij vijf dagen van de wereld geweest, vijf dagen in coma. En daarna is het weer goed gegaan met hem. En ik zie trouwens dat hij, nee hij was de zanger van uh, Mr. F uh, Fine Brown Frame. Hassel oh! Billy Paul niet, maar hij. Oh, oké. Okay. Oké, okay, nou, hij nou, is vandaag uh, ook jarig, is, maar hij leeft dus niet meer. Nee. Hij is uh, in 1993 al overleden. Hij, uh, dat is Pablo Escobar. Ja, ongelooflijk. Colombiaanse drug lord en narcoterrorist. Zijn, uh, narco. zijn kartel heeft ongeveer 80% van uh, de cocaïne die gesmokkeld is. Dus, ja, ik vertaal het rechtstreeks uit het Engels, dames ja? uh, en heren. Uh, en op het hoogtepunt van zijn carrière, nou ja, dan heeft hij echt uh, 21,9 biljon per jaar verdiend dollars. Hij verdient 61 miljoen per dag, hè? Hij was de king of cocaine. Ik snap ook niet waarom ik nou oh. in ene uh, Wikipedia in het Engels heb, ja, maar nee. oké. Okay. <laughs> Ja. In het begin begon hij met grafstenen stelen. Uiteindelijk, autodief, en uiteindelijk had hij de cocaïne ontdekt. En dacht, daar ga ik in handelen. Hij is zichzelf ook in de politiek actief geweest. Ja. Ongelooflijk wat hij allemaal. En hij deed ook heel veel voor de armen. Hè? Want hij bouwde ook huizen voor de armen. En op die manier kon hij zijn natuurlijk inpalmen. En konden zij klusjes voor hem doen. Oké. Okay. Ja. Richard Pryor zou vandaag jaren zijn geweest. Hij is overleden in 2005. Stand-up comedian die echt geen blad voor zijn mond nam. In de jaren 60 was hij zeg maar uh, een milde comedian. Komiek, in de traditie van Bill Cosby. En uiteindelijk trad hij in 1967 in het Aladdin Hotel op in Las Vegas. En toen kwam hij op en toen keek hij zo door de zaal door... met al die kapitalisten die heel veel geld voor een kaartje hadden betaald... was uitverkocht. Hij zegt... What the fuck, do me out here. En toen liep hij weg. En oh. daarna werd hij harder. En even een stukje van Richard Pryor. Saturday night was... They always call it nigger night... because white folks go out about 8 and leave and go home at 10 and leave it to the niggers cause it gets thick they can't handle it you know i mean too many niggas when they find out niggas could talk other than no, I, oh, they got scared to death you know like one day said well, motherfucker i've been wanting to tell you something I beg your pardon nam <laughs> geen blad voor zijn mond en nigger en fuck en alles wat hij gewoon wat ja, ja, niet het mag, op de televisie wat je er zelf in bent hè ja, zeg maar. Want hij, ja. Uiteindelijk, dit is echt een maffe persoon Hij wat aan drank en drugs natuurlijk. En uiteindelijk heeft hij zichzelf in de brand gezet. En daar heeft hij later ook heel veel grappen over gemaakt. Dat was een fout, maar eigenlijk wilde hij uit het leven stappen. Aparte persoonlijk deze, Richard Pryor. Okay. Goed. En vandaag is ook nog jarig, uh, ze wordt 50, Charlene Tilton. En dan denk je, wie is dat dan? Hoe de bliep is dat? Yeah. Maar het is dus, uh, ze was de kleindochter van Jock Ewing uit Dallas. Echt waar? Die lieve Lucy. Lieve dat, uh, Lucy. Ja, maar Lucy is nu... Uh, het ziet er heel anders uit dan toen. Ja, oké. Okay. Nou, tot zover de ja. verjaardag. Ik dacht ja, maar... niet dat ik... Nee, ik heb ze allemaal gehad. Ja. Nou, na de volgende ja. plaat hebben we alweer de tijd voor de bericht. En... Jezus. Sommige dingen moet ik gewoon even voorbereiden. all We hadden net al black honey, nou stereo honey. Nou, daar nog meer bandjes met honey. En het is ja, meer zoet, zeker dit is meer zoet dan Speak. Het is de zaterdagmorgen en het is natuurlijk alweer tijd voor de Zandvoortse berichten. Eens even kijken wat er allemaal speelt en wat er allemaal te doen is. Zandvoortse berichten. Meer Zandvoortse zouden in een aanmerking komen van de zorgpolis. En het is bijgesteld, de bijstandsnorm, het was 115 procent. Het gaat naar 120 procent. En uh, van 1 januari 2019. Dus ja, als je denkt van ik, uh, ik heb minder, ik heb minder geld te besteden, uh, uh, ja, je, je hebt nu zelfs iets meer geld dat je uh, te besteden mag. En dan val je toch nog in die zorgpolis. Uh, wil je daar meer over weten? Dan moet je even naar uh, pluspunt gaan. Dat is uh, spreekuur maandag. Aanstaande maandag dus om half, van half tien tot half twaalf. Ja. Neem even de nodige papieren mee. De BSN-nummer, Polis-nummer, bankpas, de hele rattenplan. En dan kan je misschien instappen voor uh, bij Univee Zorg, Gezekerheid, Gemeentelijke Zorg, Polis. Nou, in ieder geval, dit is best ja. wel interessant. Het is, Joe uh, Berendsen schijnt er ook te zijn. Die kan je ook nog bijhouden, dat soort dingen. Joe Berendsen, ja. ja. Ik ben afgelopen woensdag ook geweest uh, in de uh, okay. uh, blauwe tram, heb ja. ik gezeten. Maar ik moet zeggen, het was vrij rustig. Maar het ging vorig jaar ook een stuk drukker geweest te zijn. Want toen was het voor de eerste keer. Yeah. En het is inderdaad zo van... kijk, als jij alleen bent en je gebruikt je eigen risico niet... Weet je, dan heeft het eigenlijk weinig zin. Maar als jij dus uh, met een gezin hebt, kinderen en alles... en je uh, eigen risico die wordt gewoon uh, door de gemeente vergoed dan op dat moment. Oké. Okay. Dus dan heb jij die... Uh, en, uh, ook, uh, is het echt voor mensen die echt heel weinig geld te hebben? Ja, ja, daar, uh, daar, daar, daar is, is speciaal het speciaal voor. Het is speciaal voor mensen die dus een zandverpas hebben... en nou, dan zit je vaak in de bijstand. Of je bent een zzp'er die zo weinig verdient dat hij ook eigenlijk uh, uh, okay. met die norm zit. Maar omdat uh, het nu verlaagd is, of de, de, de bijgesteld het norm, het was 115, het is nu 120, geloof ik. Ja, 120 procent. Je mag nu iets bij... meer verdienen om even goed daarin te vallen in ja. het pakket. Ja. ja. Uh, nou, ik ben benieuwd of er heel veel meer mensen aantrekt. Ja. Dus nou, ja ik, ik moet zeggen, Het was veel. erg stil, ja. want we waren met veel te veel mensen. Ja, oh, dus wacht even, het wordt nu zeg, met de norm bijgesteld om jullie wat meer werk te geven, is dat het dan? Oh ja, was het daarvoor? Was het okay. daarvoor? Oké, ja. dat ja. ik op mijn vrije woensdag daar ben gaan zitten. Ja. Oké, okay, nee hoor. Maar dat oh, was, het is vrijwilligerswerk. Eigenlijk. Nee, nee, nee. nee, nee. Oh, ik, ik heb wel uh, uur voor tijd voor tijd gedaan. Ja, okay. ik, dat vond ik wel zo eerlijk. Ja, eigenlijk. tijd voor tijd, precies. Dat kost ja. dan geen, uh, geen geld. Uh, per vandaag is het ook weer zo dat uh, de Ondernemersvereniging in Zandvoort. Uh, is begonnen met de tradi traditionele decemberloterij. De hele maand december rijken de deelnemende winkeliers bij iedere aankoop decemberloten uit. Dit jaar zijn ze in een nieuw jasje gestoken. Je kunt ze vinden bij de deelnemende ondernemers, die zijn te herkennen aan een poster op het raam. Komen mooie prijzen en wekelijks wordt op de zaterdagochtend dan weer de weektrekking gedaan in het live-programma Goedemorgen Zandvoort van Z ZFM en de winnaars worden vervolgens in de krant gepubliceerd maar krijgen ook nog een persoonlijk bericht. Dus uh, de Ondernemersvereniging Zandvoort wens u dus fijne feestdagen. Nou ja, dankjewel. Ja, zeker. Gewonnen bij een beschieting en de won dan de de gekke straat. Was dat is toch de gekke straat? Gerkenstraat. Oh, Gerkenstraat. De wel van de gekke wat daar gebeurt. Dus zondag op maandag, drie uur nachts... een 14-jarige lag gewoon te slapen onder zijn raam, is licht gewond geraakt. Ja, er werd geschoten in de straat. Geloof, is, hè? Um, ja, dat is vrij heftig. En de forensisch uh, onderzoek gepleegd daar door politie. En uh, het is een beetje onduidelijk wat er is gebeurd. Dus mocht je wat gezien hebben, wat gehoord hebben. Van zondag naar maandag, drie uur s'nachts. Dat is een tijd dat je nog even uh, televisie zit te kijken. Dan moet je hier even bellen, uh, even melden: 0900 8844. Het kan ook anoniem natuurlijk. Het is wel ja, van de gekke dat zoiets gebeurt natuurlijk. Anders hand berichten zijn. Ja, dat, uh, ik, ik ben afgelopen zondag ben ik zelf nog bij de, in de kerk geweest. bij uh, het grote concert van het Agatha koor En dat verjaarsconcert was dat. En ik moet Hoi. zeggen, het was erg leuk. En uh, Pastor But, uh, Bart Putter gaf aan dat hij blijft verrast met zoveel bezoekers. En uh, Theo Wijnen kreeg ook nog uh, een, een uh, bijdrage... omdat hij uh, tijdens de repetities steeds aan, was aan, aan het spelen was. Hij was dus niet bij het officiële concert zelf. Nee? En dat was het Gloria van Vivaldi. Dat is een moeilijk stuk. En, uh, het duurde slechts een half uur, maar... Uh, uh, het was gewoon echt leuk om te doen. En daarna werden de prijzen van een loterij uitgedeeld. Iedereen kwam me voor een prijs voor uitleg. Kijk, een half uur kan ik wel aanhoren van die klassieke muziek. Nee, het was erg mooi. Er waren dus twaalf koordelen die gezongen werden. Daarnaast had je solo's gezongen door Nienke Oostenrijk en Litwien Derks. En de alt-Frudy Glas... Het was echt heel mooi. Oké. Okay. Nou, ja, ik ben nog niet klaar voor klassieke muziek. Ik moet toch een ik... paar jaar verder, dan ja. stap ik ook in. Het, het HDMZ Museum is fanatiek bezig. En, uh, ze zijn aan het bouwen daar. Er komt natuurlijk een uh, nieuw soort museum met meer zalen. En het wordt heel mooi. En ze hebben nu ruzie met de ontwikkelaar, uh, leverancier van uh, duurzame energie zon. Ze hadden allerlei prijsafspraken gemaakt. Zo vermondelijk gezegd, ah, dat kostte uh, 18.000. Uiteindelijk kwam er een rekening van 73.000. Wat? uiteindelijk gaan we weer praten. werd het weer teruggebracht tot 22.500. Nou, goed, dan moesten er moesten nog leidingen onder de grond. Dat kostte ook duizenden euro's. Nou, uiteindelijk zijn ze in overleg en, en het moet allemaal duurzaam. Maar uiteindelijk hebben ze zoiets van: mijn God, wat duurt het lang en wat kost het veel. En kan ik een gasaansluiting krijgen? Ja, dat is makkelijker, hè? Alsjeblieft. Of die lacht er nog ergens. Alsjeblieft toen we Ze hebben van de ellende af. Natuurlijk wil ik dat stikkertje duurzaamheid wel graag hebben. Maar oh, hij wordt er niet blij van deze man die daarmee bezig is. Nee, ik kan nee, me voorstellen. Houd nog even vol. Misschien moet er een, een, een, een crowdfundingsactie worden gestart. Voor uh, het Zandvoortse museum? Het is een particulier museum trouwens, hè? geloof ja, het... We gaan we voor particulieren die heel veel geld hebben... gaan we voor een crowdfundactie. Nee, ja. doe dan maar voor het gewone Zandvoortse museum. Die hebben het veel zwaarder, volgens mij. Ja, maar dit is natuurlijk en wel En die mooi. hebben straks al die concurrentie. Oh, God, ja, wat dat is waar. Maar goed, het museum is natuurlijk wel mooi. Want daar hoeft geen gemeenschapsgeld in gestort te nee, worden. dat is waar. Ja. Dat is zeker waar. Nou, hou nog even vol. Tot zover de, <coughs> de Zandvoortse berichten nee, is het alweer tijd voor die landenkeuze? Ja. Wat heeft u uit de bak uh, loerroze kunnen ja, pakken? Oh, wacht ervoor. Ik had ja? eigenlijk... Uh, I'll see you when I get there. Oké. Okay. Maar ah, nu, nu had ik het verkeerde gedaan. Nou, zoek hem even op. Dan, uh, dan kunnen we wel even op wachten. Internet ja. is altijd uh, see you when you get there. Hij is, Lulo zal vandaag jarig zijn geweest. Hij is overleden in 2005. Ja. Hij heeft gewerkt met, oh, met zoveel bekende mensen. En uh, een van zijn leukste plaatsen vond ik de Mr. Fine Brown Frame. Maar dat mag niet meer. Nee, die gaan we dan niet doen. We dit gaan, gaan we gewoon niet doen, doen van de man die smacht dat hij. Oh, Kijk. video's niet beschikbaar. Oh, ik, ik, waarom niet? Onwenselijke uh, dingen erin. Die, ah, dan doen we deze gewoon. Ja, en wat mag dat dan wel zijn? Hetzelfde oh. met een andere. Ah, dus ik zou dan. zeggen, start hem in. Nee, oké, okay, de, deze moet het zijn. Ja, ik hoor hem alleen niet. Oh. oh god, nou moet je hem zelf even opzoeken. Nou, dan gaan we hem zo opzoeken en dan draaien we hem zo wel. Dan weer zo even, net als bent, de staats. We hebben een uh, CD uit Bubblegum En als van ouds een heel indrukwekkende clip erbij. Die heet Kitty Kitty. Kitty Kitty. Grote grote meeslepend, zo maken ze de muziek van de staat. Babbelkom, zo heet de nieuwe Sedeni. Uh, nou, daar rijden we af en toe wat rukjes van. Dit heette Kitty Kitty. Zeker een aanrader even om naar de clip te kijken. Nou goed, de vorige clip was ik al zoiets. Wat Zoveel mensen hebben masters bij elkaar. En dat zijn ze allemaal zelf al in de, in de, in de computer even geanimeerd. Er zijn er echt de honderden van de bandleden van de staat. Het is uh, 20 minuten voor 10 hier bij Toebak Lift op de radio... Gisteren heb ik nog even kijken, uh, uh, andere tijden sport heb ik nog even over het koffertje wat verdwenen was met urine monstertje monsters van uh, Yvonne van Genep en uh, ja goed die heeft ook hier in Zandvoort ook gewoond en uh, uh, uiteindelijk ja, is het nooit bewezen dat. Dat ze drugs had gebruikt. Maar ze zaten me natuurlijk met de bakkelei over die tijdverschil. Geloof ik, in vier jaar tijd was ze twintig seconden sneller geworden. Nou, dat is heel verdacht natuurlijk. Dus daar worden allerlei dingen over gezegd. Maar ja, dat koffietje is ook verdwenen. Dus waar is dat koffietje aan Gosnam gebleven? Nou ja, ik vind het altijd wel leuk om het te zingen. Het is een beetje van die complottheorie, hè. Dat spreekt altijd door de verbeelding. Ja. ja. Maar ja. moet het nou allemaal nog naar zoveel jaar? Ja, natuurlijk. Dat is ja? leuk. Soms wil je gewoon peuteren. Ik zat, zat twee weken geleden, zat ik me ook helemaal te verdiepen in uh, Oswald. De moord op JFK. Wat denk ik? Dus, dan komt mijn uh, vrouw binnen. Wat ben je aan het doen? Ja, ja, Oswald zit er te kijken. Hou eens even op, man. Dat was vroeger. <lacht> ik heb hier nog wat problemen voor je. Met onze kinderen. Ik zeg, ja, ja, kom zo. Oh, god. Het ja. klinkt als weer erg onder de plak zit en daar, daar zit al tekenen. zo naar al die vrouwen te kijken. Ja. Je hebt zelf zo'n prachtige vrouw. Ja, natuurlijk. Jij ja, hebt. Nee. mooi exemplaar. Nee, maar goed, ik vind geschiedenis soms toch wel leuk en als er ja, iets duisters ja. aan zit, dan wil je dat gewoon uitzoeken. Ik denk voor. Dan ga ik naar die superrode zitten kijken, weet je, de bekende film waar de hersenen van JFK over de auto op, heen vliegen. Op, op. <laughs> en uh. Dan ga ik toch als zitten kijken. Ik, misschien kan ik, hem zien, die schutter. Ja, nee, hou maar je moet nu op, met man. je kinderen moet je nu de geschiedenis van Rosa Parks bevrijden. Ja, eigenlijk wel. Nou, mijn dochter kwam daarmee pas, hè? Die had oh. het op school gehad en die begon daarover te praten. Goed. goed. Ik, ik noemde de Matilda Ik Zeg ja, Rosa Park had daar toch ook iets mee te maken? Eh, gek. Dus eh ja, dat is Dat, weet, dat <laughs> weet ik wel. Het <laughs> zag zacht mijn gezicht op. dat ik het niet wist. Ja, ja dat viel je even door de man natuurlijk. Ja, precies. He? Nou goed, kijk nog ja. even op onze Facebook-magina. Toebak ja. Wij zijn boven de veertig, wij zitten nog steeds op Facebook. En uh, Nou goed, uh, heb je nog andere dingen, rare berichten? Nou ja, het is wel heel leuk dat uh, er schijnt dus een uh, bericht geweest te zijn. Dat er een dame is en die... Uh, uh, er, was, er was dus een spontaan DJ-optreden van Filemon. En dat is eigenlijk een... Uh, een dame, die, die is 62 jaar... en die is dus heel goed met, uh, met, met muziek maken... Yeah. aan de draaitafel. Oké. Okay. Maar er was net een foto, die, die heb ik nu weer gekregen... maar daar zag ze er echt wel heel oud uit. Maar, de, maar ik vind deze foto alweer heel erg leuk. Je dacht je hebt echt een bejaardachter Ladies Night heb je dan, yeah. in Breda. En daar heeft zij dus gedraaid. En, uh, en die film is uh, meer dan anderhalf miljoen views... na een spontaan DJ-optreden DJ van die Filemon. Bij okay. deze Ladies Night. Ik vind het toch wel uh, heel leuk. Apart, een apart, vrouw van ja. twee zegt die Filemon heet. En dan die ook nog zo grijs is ook. En dan denk ik van, nou als je nou een hippe... dan had ik mijn haar toch meer eens groen geverfd of zo. Ja, om toch even een statement te maken. Wat ik trouwens overigens heel erg lelijk vind. Hoor. Al die mensen met die uh, lelijke kleuren halen. Het is allemaal zo faal. Ja, He, je niet? Vro vroeger oma's liepen met roze haar, weet je wat? Die was dan, permanentje was... Uh, ja, of blauw. Een beetje blauw. Wat, ja, of blauw. Nou goed, de afgelopen weken is uh, wel de uh, waarschuwing uitgekomen. Kijk uit met haar uh, kleuren, Want uh, sommige mensen krijgen een opgezet host, hoofd daar hoor. Oh. Er zijn foto's van dat je denkt, wat, uh, wat heb jij gedaan joh? Echt, dat hoofd oh. is bijna gewoon, nou ik wil niet zeggen een, een halve keer zo groot geworden. Maar zeker 30% groter geworden. Zou ze ja. straks de foto laten zien. Je hebt ze niet gezien nog zeker? Nee. Nee, nee, nee dat nee, is nee. echt, is, is dit geanimeerd? Wat is ermee gebeurd? Joh? Meneer, die hebben haar haar laten verven. Gewoon bij een kapper. En dat, dat hoofd is echt geëxplodeerd. Die zijn allergisch voor een We vonden goed wat erin zit. Ja, ja dat. Dus kan. Hij is wat later dan normaal, maar het is weer tijd voor die jolande dames en heren. Hij is zelf vandaag jaren zijn geweest, Rolls. Hij is maar 72 geworden, ik vind het wel erg jong. Dat is vrij jong, ja. Jij ja. ja, vergelijkt alles met Bush nu, die 94 is ja, geworden. Ja, zeker. Die is echt alles veel te jong dan. gedaan. heb je een paar keer? Ik moet een phone maken. See you when you Thank get you. there. Oh, I hope this woman don't take me to no change today. I found had a hard day today, man. You know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 Vandaag jarig zijn geweest, maar overleden in 2005. Was nog maar twee, uh, 72, niet echt oud, maar goed. Hij heeft mooie muziek echt achtergelaten, oud. echt niet oud. Weetens, nee. Ik word morgen 72. Nou, ik hoop, ik het red. Allemaal nou, even normaal uh, goed, uh, vertel wat hebben we nog allemaal te melden? Uh, nou, ik... <lacht> ja, even iets om te lachen. Zo kan het, ja, het is echt om te lachen. Ja, nou ja, het is zo. De politie heeft jongeren opgespoord die een paar weken geleden vanuit een rijdende auto mensen natspoten met een waterpistool. Oh, ze hebben een gesprek, gesprek gehad. Kunnen we wel een fiets afvallen dan? Ja, nee, maar ja, die, ja precies. De jongeren sloegen ze dus onder andere toe bij leerlingen van de Jan school in Rolde. Vanuit de auto richtten de jongens het waterpistool op kinderen die onderweg waren... en filmden dat. Nou, volgens de directeur van de school maakt het veel indruk... want één leerling viel van schrik, zelfs van zijn fiets... En daarom heeft de school een brief gestuurd aan de ouders. En ook in assen en gieten blijken mensen te zijn natgespoten. Ja, ja. En volgens de politie hebben de daders gezegd... dat ze... oh, het spijt ons heel erg hoor. Ja, voilà. zeker niet. Ik nu. weet niet of de zaak ermee echt afgedaan is, maar nee. we gaan het merken. Maar nou gaan we dan toch loon maken. Ja, dit kan niet eens meer ook, hè. Tot mij. Zodra iemand, zeg maar, uh, pijn eraan uh, heeft gehad, gevallen is... dan is het klaar ook, dan mag het ook meteen verboden worden. Dan wordt er een, een, een, een, een uh, internetsite opgezet of een uh, hashtag... Uh, Waterpistolen uit de auto. En dan kan je daarop reageren. En dan wordt daar een wet voor aangenomen. door de Kamervragen gesteld. En dan echt ja. heel Nederland op zijn achterste benen. En dan komt er iemand in de wereld rijdt door. die zegt. Ja, en toen staat ik op de fiets direct bespotend... en toen viel ik op de grond. En toen heb ik gebroken arm. Nou, echt, echt belachelijk gewoon. Nou, voordat je weet. Oh ja, ja dat is kan ook. De hele wereld gewoon. Uh, uh, te klein, zeg maar. We moeten nog kijken of er uh, wat meer positief nieuws is. Ja, ik uh, lees vandaag... Uh, wij, wij roepen het al jaren natuurlijk... dat uh, de, de, de, de mensheid langzaam verdwijnt in de computer. Nou, Chris Daisy is uh, ooit begonnen in 2000... en uh, wat was 2002 geloof ik... is hij begonnen om zijn lichaam steeds meer aan te sluiten op het internet. Alleen apps te installeren op zijn telefoon... die communiceren met zijn lichaam. Hij heeft natuurlijk zo'n smartwatch. Hij heeft sensoren in zijn bed zitten. Ja. Hij, heeft, uh, hij houdt bij wat hij uh, eet. En dat heeft hij een soort softwareprogramma voor en eh, zeg maar... destijds zat hij aan die antidepressiva... had vreedbuien, hij was veel te zwaar... en nu dus, eh, nou, 16 jaar later leeft hij veel gezonder, is zijn gewicht kwijt... en heeft hij, is hij van de antidepressiva af. Dus dit zou best wel de oplossing kunnen zijn... om jezelf gewoon helemaal door de computer te laten testen. En dan kan je zorgverzekeraar aanwijzingen geven... zo roepen wij dan altijd op afstand. Nou, ik heb nou. op een gegeven moment als op werk ook... dan uh, krijg je een drie-dimensionale scan van je lichaam. Ja. Ik heb je uh, heel erg ver weggestopt, dat uh, papiertje. Want dan zie je echt inderdaad feilloos precies hoe jij gescand bent. En, uh, een 3D-scan van jezelf. Ja. Dus, uh, en wat, wat zie je dan op zo'n scan? Nou, dan zie je echt overal, waar, ook van achteren en van opzij, van hoe je kleren zitten. En, uh, want vaak kijk je in de spiegel, je kijkt naar je gezicht, hè? Je ja. kijkt de rest uh, wil je eigenlijk niet naar kijken. Nee. Bij dus, uh, je. Ja, ja, dat is bij mij dan een beetje. Maar 3D-scan, en wat, wat blijkt daaruit dan? Alleen hoe je kleding zit? In, uh... Ja, ook, maar gewoon, dan zie je, dat is gewoon, uh, uh, hoe zeg je dat? Uh, uh, moment van de waarheid, gewoon op dat moment. Goed, wat goed en dat jij? zal jij misschien ook hebben. Want je hebt ook als van... Uh, als je jezelf dan uh, helemaal gescand ziet. Yeah. En dan uh, aan, al, aan alle kanten. En dan denk je... Oh, oké, okay, jeetje. Nou, daar, uh, dat mag wel wat strakker. Of uh, zo, oh. wat heb ik erin? Wat, wat, zit mijn nek daar raar? Of weet je dat soort okay, dingen. Oké, maar lig je dan of sta je? Nee, je staat. Je, je staat... staat uh, je houdt dan twee handvatten vast ja? en dan, uh, en dan uh, gaat zo'n camera echt om je heen zo. Oké, okay, en wat wordt ermee gedaan? Hebben ze, hebben ze er een beeldje van gemaakt van jou? Nee hoor, er zat dan uh, ook bij van uh, ook je BMI wordt geteld, je hartslag wordt gedaan, al dat soort dingen. Voor oh, echt? helemaal? Uh, ben je naar Duitsland gegaan of zo? Nee, nee, het was gewoon op het werk zelf. Oké, okay, en wat kwam eruit? Moest je je levensstijl aanpassen? Ja, Krijg je een loodsverhoging? Je krijgt loodsverhoging als je leeft. Ja, nee, dat niet. Maar, uh, nee, maar, het is wel maar wat wordt er met die data gedaan? Wordt die, is die vrije gegeven? Die is voor jezelf. Die is voor die jezelf. jezelf? Die ja. is wel van de harde schijf daar weggegaan. Ik hoop het wel. Dat je niet op het net hebt Ik zou zeker de delenke... niet willen dat dat inderdaad publiek is. Maar we zeggen altijd: als je het niet wil, wil dat iets publiek is, dan, dan is het niet goed. Nee. Maar we hebben wel van de week ook een workshop gehad over de Blue Zone. Er schijnen dus vijf Blue Zones in de wereld te zijn... waar dus mensen heel erg super gezond zijn. Die hebben wij hier ook, maar dat zijn alleen in tapijt. Ja. Dat is in tapijt, hè? Ja. Ja. Ja. Ja. ja. Maar het is inderdaad zo van uh, sommige plaatsen, ook in Italië... van uh, die mensen die lopen veel. De, als jij je social media gewoon even uitzet en je tv uitzet... dan ga je veel meer rommelen en dan sta je meer. En wat, wat, wat is ook zo, ik was van de week dan dus, uh, bij dat uh, gezondheidsgebeuren... en dan zie je al een paar mensen die hebben artritis in hun onderrug... Want het is een zittend bestaan. Ik ga geen namen noemen. Nee. Maar, uh, maar ik heb zo van. Wij, ja, ik maak er dus ook wel een heleboel ambtenaren. Uh, ja. wij, wij zitten op het kantoor. Het is zo hartstikke stil. En je zit daar. En je denkt van nou ja, Ik ga wel even koffie halen. Maar dan je gelijk voor iedereen. Ja, dan moet ik wat uh, steeds dan gelukkiger Maar waarom even, haal je voor iedereen? Oh, dat zijn zij ongezonder. En dan denk je wel Ik leef langer. Ja, ja. ja, ja. Je gaat vanzelf ga je. Ja. Toch een soort wedstrijd. Nee, ja, ja, ik dacht dat je toch wel als er een oplossing had... staan, achter de computer, bewegen ja, achter de computer. Ja, dat soort dingen. En ook op te zeggen, als je naar het toilet dat gaat, je niet, uh, ga een uh, etage lager. Ja. Dat ja, soort dingen, dat weet je wel. Ja, je en, wel uh, uh... Daar hebben we het ook uitgebreid over gehad. En het was wel even weer een goede wake-up call. Ja, voorzien. nou goed. Dus, uh... de, deze man, deze, de, Chris Dancy, heeft dus een andere oplossing. Die laat alles via de computer uitrekenen. En uiteindelijk krijgt hij ook melding van... U heeft de afgelopen nacht toch heel erg slecht geslapen. He? Oh, dan moet ik me heel kut voelen. Shit. Als ja, weet niet ja, weet hoe je geslapen hebt, joh, dan stop je uit bed en denk je, nou we zien het wel hoe ver, we, hoe ver ja. ik loop, het padje. En dan kan ik altijd halverwege nog even gaan liggen. He? zoiets. Nou, goed stukje ja, over je gezondheid. Uh, leuk om te weten. Even tijd uh, voor uh, de muziek om op te dansen. Als we toch over beweging bewegen hebben, is dat misschien wel een heel goed idee. Nog een aantal platen, straks natuurlijk een goede morgen. Zandvoort, lijf vanuit de Hoogland. De verbinding moet nog even getest worden. Dus dat is altijd wel weer even spannend of dat lukt. War on Drugs. Nothing to find. Oh, nothing to find. Sorry, ja. pene was ook een single van ze, maar goed, het maakt allemaal niet uit. Dit was uh, namelijk uh, War on Drugs, ja. Een plaat die uh, Duterte heel graag draait. Ja, bezig met al die drugs crimineel op te op te lossen, zeg maar. Nou goed, we zitten het laatste minuutjes van het radioprogramma... afgelopen week op te doen over het burka verbod natuurlijk. Halsma heeft er echt heel veel op de hals gehaald... door te zeggen dat ze er geen, nou, geen haast meer maakten. Als boerka worden gesignaleerd, worden ze niet echt aangepakt. We hebben belangrijke zaken te doen in Amsterdam. En Amsterdam past het ook helemaal niet om dat aan te pakken. Ik dacht dat Amsterdam gewoon heel openheid van zaken had altijd. Maar als daar mensen nog allemaal in een boerka gaan rondlopen... dat krijgt toch een heel ander beeld. Maar goed, ze heeft het later een beetje bij, bij, bijgesteld... En eigenlijk Marcoes vandaag ook, die is natuurlijk van Rotterdam, geloof ik. Die heeft ook gezegd... Uh, Marcoes is voor Rotterdam, geloof ik. Nou, die heeft ook al gezegd, ja, dat moet natuurlijk handhaven. Dat zou er te gek voor woorden zijn als we dat niet handhaven. En allemaal om, om de trend, ja, het moet veiliger worden. En als mensen in Zijnmoerker rond gaan lopen, de ontbaar vervoer... Ik heb geen idee wat ze uitspoken natuurlijk. Ja, en ik ben dus, nog steeds benieuwd ja? om een keertje... dat ik wel eens een keer denk van... Eigenlijk moeten we gewoon inderdaad als ze uh, uh, ook een keertje gesluierd rondlopen, kijken hoe de mensen dan op je reageren. Ja. En ja, dan voelen hoe het is, hè? Want het is, het is allemaal uh, niet zo leuk. Nee. En dan, uh, daar kan je volgens mij ook wel uh, nog een leuke tv van maken. Ook. En het is alleen ah, maar een goed ding. Ik. ik weet niet, of, niet of je de wandeling ooit hebt gevolgd hebt. Er was een televisieprogramma. Dat was een, uh, een vrouw die dan uh, andere mensen interviewde. En zij interviewde een vrouw in een boerka. En uh, uiteindelijk liepen ze door de stad. En ze zeiden ze: Weet je wat, ik ga ook een burka aantrekken. Ik wil toch eens weten hoe dat is. Dus ja. de vrouw ging ook in een boerka. En dan liepen ze met z'n tweeën door de stad. Ze toch dat mensen eigenlijk hun een beetje ontweken. Eigenlijk niet op hen reageren. Want ze staan niet open. Ze nee. zien natuurlijk alleen een, een zwart kledingstuk voorbij gaan, verder niet. Dus er was geen dan interactie vrij of was het gezicht ook Nee, vrij? alleen de ogen waren vrij. Oh ja. En ze moest elke schrik als ze zichzelf in in spiegel zat, zag of in de winkel eruit. Dus ik dacht, oh, oh, dat ben ik zo. Oh, ja, ja. Uiteindelijk, nou, dat wende uiteindelijk wel. En uiteindelijk kwam ze dan zeg maar, bij die uh, vrouw thuis en die uh, zegt van, nou ja, ik mag hem wel uitdoen nu, maar dan moet de camera uit. Mag alleen het geluid aan. Dus nou, ja. geef hem de camera uit. En toen zei ze, oh, je bent wel een mooie vrouw. En ook verzorgd. En ze zegt, ja, natuurlijk, dat moet even goed wel. Maar uiteindelijk eh, toen begon ze toch te huilen. Ze zegt, me, waarom begin je nou te Ja, ik vind het toch wel moeilijk dat ik niet geaccepteerd wordt door de maatschappij. En dan denk ik, ja, maar dat is ook een beetje raar natuurlijk. Want je, je sluit jezelf af door in een boerka rond te lopen. En dan verwacht je even goed dat als je daar als een zwart spookje, sorry dat ik het zeg, rondloopt, dat wij je gaan ja, ja, Wij ja, ja, zien ja. niks van je. Wij zien alleen je ogen. Dus dan moeten we echt met jou in gesprek gaan. En dat doen de Nederlanders niet zomaar. Om jou te accepteren. Dat is een heel moeilijk verhaal dit. Ja, dus je ja, die, hebt die, die, die een soort uh, scherm om je heen. Ja. Hè, op dat moment. en ik snap best dat je je dan veilig voelt achter dat denkt: Dat is echt mijn geloof. En thuis ben ik open. Maar dat, zo is Nederland volgens mij niet. Nee. Dus dit nee. is... Uh, nou goed. Maar hoe, hoe voor die vrouw het zelf? Die uh, dat interview gaf. Die vond het zelf... Uh, heel moeilijk. Die zegt van ja, ik, ik kan me niet zoveel bij voorstellen. Maar ja, goed, als dat je geloof is, dan moet ik dat... Uh... Maar goed, die me uh, mensen die kiezen daar zelfs bewust voor. Maar soms moet het ook van een man. En dat is altijd een beetje een moeilijke materie. Hè? Hebben ja. ze er zelf voor gekozen of is het van een man? Dus nou, we lopen tegen het einde in het radioprogramma. En, ja, maar te beschermen tegen ogen van jou. En ja. Jij zit steeds naar te kijken aan die vrouwen. Dat hadden we dit over. Ja. Toch naar die billen kijken. De cirkel is weer rond, hè? Ja, de cirkel is weer rond. Wij zeggen goeie, nou, goeiemorgen. Wij zeggen prettig weekend. Fijne Sinterklaas vier. Ja. En tot volgende week? En volgende week gaan de kerstplaatsen gaan... erin. Ja. Ik zal, zal mijn mapje met kerstplaatsen voorschijn toveren. Tadaa. Hoi. Later. Hoi. Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5.